Straatman met het NOS Journaal. ADO Den Haag heeft 22 mensen met onmiddellijke ingang een stadionverbod opgelegd. Ze hebben zondag meegedaan aan de racistische spreekhoren tijdens de wedstrijd ADO-Ajax. Ze mogen niet naar thuis en uitwedstrijden van ADO in afwachting van de straffen die de KNVB eventueel oplegt. ADO heeft de verdachte fans een brief gestuurd en daarin ook verklaard dat eventuele financiële schade op hen zal worden verhaald. Utrecht mag dieselauto's uit het centrum blijven weren. Het heeft de rechter bepaald in een zaak die tegen de gemeente was aangespannen... door de Koninklijke Nederlandse Automobielclub. Om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren... weert Utrecht nu ruim een jaar al oude dieselauto's uit het centrum... het stationsgebied en de jaarbeurszone. Vorig jaar zijn veel meer valse eurobiljetten onderschept in Nederland dan in 2014. In 2015 waren het er ruim 66.000, een stijging van 37 procent ten opzichte van een jaar eerder. Toen waren het er bijna 49.000. Het vaakst worden briefjes van 20 en 50 euro vervalst. Wereldwijd nam het aantal valse eurobiljetten met 7 procent toe tot bijna 900.000. De twee Rembrandts die Nederland en Frankrijk samen hebben gekocht zijn in relatief goede staat, zegt minister Bussenmaker. Ze reageert daarmee op deskundigen die gisteren in Een Vandaag zeiden dat de schilderijen zijn verwaarloosd. Volgens Bussenmaker heeft Rembrandt-kenner Ernst van der Wetering de schilderijen niet zelf gezien. De minister erkent wel dat de schilderijen moeten worden gerestaureerd. Bussenmaker benadrukt dat de gesprekken met de Fransen over allerlei details rond de aankoop nog lopen. Het weer op steeds meer plaatsen neemt de bewolking toe en vanuit het westen gaat het regenen. Mogelijk valt er hier en daar ook nog wat natte sneeuw. Het wordt 0 tot 5 graden. In de loop van de avond trekt de regen weg en na een heldere nacht schijnt morgen de zon geregeld. Alleen in het oosten en zuidoosten is het bewolkt. Het is een stuk zachter dan vandaag met temperaturen tussen de 6 en 9 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad vertraging op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij Breukelen staat 2 kilometer. Na een ongeluk is de linker reisrook dicht. Geeft ook vertraging richting Utrecht bij Maarsen staat 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven lekker uit.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 ...nog een broertje of zusje bij hadden, weet je wat? Ik heb er ook werk van gemaakt, hoor. Op een dag ben ik naar mijn vader gegaan. Ik zei, papa, man, mogen we er een broer bij, of zusje? Toen zei, mijn vader rot op, Harry, dat ken niet. <laughs> ik zei, dat is dan niet katholiek. Joh, dat valt er allemaal wel mee, zei mijn vader toen. Die zei van zo katholiek is God toch ook niet, met die ene zoon van hem? met Freddie Mercury en uh, I Want To Make Free. En daar uh, voorafgaand Harry Jekkers met uh, uh, de lachende Piccolo. Jawel. En dit is Van Morrison. En dan gaan we ons zo opmaken voor het recept. Jawel. Brown Eyed girl. Playing a new game Laughing and running Hey, hey Skipping and a jumping In the misty morning Fog with Oh, my heart's a-thumping And you My brown-eyed girl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 Just to sing, shall la la la la la la la la la la la la la la la la la la la I cast my memory back a lot Sometime overcome thinking by Making love in the green grass behind the stadium with you My brown eyed girl Ja, dat was Van Morrison en dat dat heette dus het bruin oogige meisje. Oftewel, de brown-eyed girl. Ja, nou, dat is hartstikke leuk. Goed, met Morrison dus. En uh, nu gaan we iets heel anders doen. We gaan... Uh... Ja. U hoort het alweer, hè? Het bekende muziekje. Vroeger op woensdag, tegenwoordig op vrijdag. En dan kunt u... Uh, kunt u er lekker over nadenken... het hele weekend of u het gaat maken, dit. Heerlijke recept. En dat het lekker is? Geloof dat maar. Het recept van de week Een gerecht wat u makkelijk thuis mm -hmm. kunt maken Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com Zandvoort Lunch. Ja, en uh, ik heb uh, deze week eentje uit... Uh, uit eigen uh, keuken gekozen. En dat is een Franse groenteschotel. En dat uh, is een uh, gerecht voor twee personen en de bereidingstijd is ongeveer 20 minuten. En voorbereiding ongeveer 10, dus een half uurtje. Ah, het is toch We, weekend, dus dat kan. Ja, je hebt, He? je hebt iets meer tijd dan Waarom? Ja, is precies. Dat, uh, kan wel. U heeft die voor nodig. 1 rode paprika in blokjes, een gesnipperde hui, 125 gram champignons in plakjes, een pot uh, doperten met worteltjes, uitgelekt, één uh, zak van 450 gram minikwieltjes, drie eetlepels zilveruitjes, afgespoeld en uitgelekt, 150 gram spekblokjes, 100 gram kruidenboter en één theelepel Provenzaalse kruiden. En de bereiding gaat als volgt. Smelt 1 eetlepel kruidenboter in een hapje span of wok. En bak hierin de spekblokjes lichtbruin. Voeg de gesnipperde ui en champignons toe en laat dit twee minuten meebakken. Voeg de aardappeltjes toe en bak deze zeven minuten op een zacht vuur mee. Tot ze lichtbruin zijn. En uh, eveneens af en toe even omscheppen. Voeg dan de paprika en de uitgelekte topherten en worteltjes toe. Schep dit goed om en voeg dan de zilveruitjes toe. Verdeel de rest van de kruidenboter met de Provenzaalse kruiden over het gerecht. En laat het op een zacht vuur nog een minuut of vijf goed doorwarmen. Af en toe even omscheppen. Verdeel het gerecht over twee borden. En uh, dit gerecht is erg lekker met vis. Gebakken of uit de oven, of gekookt of gepocheerd, Whatever. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En uh, Ruud heeft het gehad afgelopen week. Dus... Ja, ik heb het nog maar dan. <laughs> En dank u. Nee, ik heb, hem, ik heb hem gehad. Ja, dames en heren. Afgelopen woensdag heb ik hem gegeten. En, eh, het is lekker hoor. Het is echt heel lekker. Ik kan het u aanbevelen. En inderdaad, een lekker visje erbij. Een lekker gebakken visje. Wij hadden, wat hadden wij ook weer, we hadden kabeljauw erbij. Ja, ja, uit de oven. Uit de oven. Kabeljauw. Op z'n bretons. bretons. Nou, dat was lekker hoor. <laughs> nou hadden wij de mazzel dat we van een goede vriend van ons uh, een, uh, een flinke kabeljauw gekregen hadden. Verse. Verse kabeljauw. Gevangen in Denemarken. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja ik ze. Twee Oeh. grote moten. Nou, lekker hoor. <laughs> Goed, nou, eet smakelijk voor het kabeljauw weekend. Ja. He? wat? Dat recept, dat, uh, dat doe ik misschien nog wel eens. Ja. Ja. Dat is ook lekker. Ja, Zo? maar dat is wat bewerkelijker. Dus, ja. Maar dat kan nu wel, hè, voor het oh, ja. weekend. Ja, voor het weekend kan het. Ja. Zo is dat. Dus misschien volgende week. Je weet er maar nooit. Nee. Voilà.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 Top road, shot through blindfolds, pass the nitro. Rock the love, boat, get high to get low. Chill the Merlot, step in your fastball. You pick what we gon' go. Make love once or more, we rest and encore. Mm. doodle do that that that, break you off in your pick-ack-ack. Hey. Never seen no one that's gorgeous. Pay your whole damn mortgage. Oh. But when you look at the time, hey, still you the one on the mind. Hey. Still you the top of the prime, hey. Thank God that it's Friday. Tonight let's be the life of the party. Get up get I never want to waste your time My life So precious Is yours, It's mine And look at the time My God So precious Is yours EQ. En die vragen, zich af of ze, die vragen zich af of ze het mis hebben. Maar het swingt wel, dus ik vind het niet zo mis. Wat nee. Nee. lekker, een Dansvloertje en deze muziek. Nou, nou. nou ik ben geen danser, maar... Ik kan me voorstellen als je in een discotheek wil dit wordt gedraaid... dat je lekker kan dansen. Nee. Anderson Peak, dus. look at the town. My Am I wrong? So oh, it's so Is it? CFM lunch, hè? Jawel, Woehoe. CFM lunch. Oh. Ja, dat is echt zo hoor. En dit is ook zo'n lekker ouwe. Oh, moet je horen hoor. Moet je horen, jongens. Oh, dat is helemaal anders hoor dan een discotheek dit. Ja, ja, dit is ACDC. Thunderstruck. <laughs> <laughs> Te, te brengen. Je houdt hier wel van. Hé, ZDZ! Stof uit je orenplaat, hè, zou ik maar zeggen. Ja, toch van beetje hoor, een plaat. Ja, lekker hoor. Gewoon ACDC, weet je wel. Uh, even lekker hard, even lekker swingen. Even lekker keihard. Gewoon, effe, uh, gewoon eventjes. Uh, nou ja, je, je kent dat wel. Eh, uh, eh, uh, uh, hoe heet het? Oh ja, Thunderstruck heet het. Nou, uh, dan moet ik even. Uh, ja, we gaan het nieuws doen. Ja, we gaan gewoon het nieuws doen. Ja, uh, is tijd voor het nieuws? Ja, nou, tijd voor het nieuws. Tijd voor het nieuws? Nee, dat is de verkeerde. Zo, die moet ik hebben. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Ja, en die trekt nu een sprintje vanuit de redactie naar de, naar de studio. Komt ze helemaal buiten adem, komt ze bij die microfoon. Want het is heigend en wel, want ze moest even echt hardlopen, dames en heren. Maar hier is ze dan, hoor. Eindelijk hier is ze dan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben er, ik ben er, ik ben er. Ja, ik hoor het. <lacht> ja. Een auto van een maaltijdbezorger is donderdagavond in brand gevlogen. Om even voor negen uur reed de bestuurder in Heemstede vanaf de herenweg de Prinselaan op. Uh, niet lang daarna moest de bestuurder dus zijn auto stilzetten omdat hij bemerkte dat er iets niet in orde was. En uh, enkele ogenblikken later uh, stond het uh, voertuig dus in lichter laaien. De brandweer heeft de brand geblust, maar kon niet voorkomen... dat de auto door de brand verwoest raakte. En volgens de politie waren de, de, zowel de sperreeps als de pizza's... die hij aan het bezorgen was uh, extra crisp. Jawel. <lacht> een woning aan de Kleine Houtweg is donderdag aan het eind van de middag... onder water komen te staan door een geknapte waterleiding... Met behulp van een waterpomp die door de brandweer ter beschikking werd gesteld... kon de schade beperkt worden. Het waterleidingbedrijf heeft de waterleiding inmiddels gerepareerd... en de pomp is retour naar de brandweerkazerne. In een lood aan de Tengietersweg in de Waardepolder in Haarlem... is uh, in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken. Het vuur werd even na middernacht opgemerkt... waarna de brandweer met groot materieel uitdrukte. In een loods uh, was door nog onbekende oorzaak brand ontstaan. Om binnen te kunnen komen en de bol te blussen heeft de brandweer een gat in de deur gezaagd. De politie heeft de zaak nog in onderzoek. Afgelopen nacht vond op de zeeweg in Overveen een eenzijdig ongeval plaats. Een auto belandde op zijn kop en de bestuurder werd uit de auto geslingerd... Door het ongeluk raakte de zeeweg bezaaid met glaswerk en lege flessen. Die lagen in het busje van de man en kwamen op, het weg, op de weg terecht doordat de deur openvloog. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. Uh, de oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Maar waarschijnlijk uh, is het glad geweest. Uh, dan... Uh, Muziekquiz uh, bij Laurel en Hardy. Test je muziekkennis uh, op zaterdag uh, 23 januari, morgenavond dus, met muziekvragen over de jaren uh, 1970 tot en met 2015, met medewerking van muziekkenner Frank Fink en. Uh, u kunt zich nog opgeven met een team van twee personen. En een aanvulling erop. Ja. Ja, want dat moeten we nog even de noemen. Moet je ook ander noemen natuurlijk, hè? aanvulling erop, volgende week zaterdag. De, dat is de dertigste dan wel te staan ja. dan, is, uh, dan daagt een team van uh, CFM mensen weer uit voor een Raadje Plaatje. Ja, oh. en dat is bij Café 4. En, doen, we, uh, doen wij ook mee? Nee. Wij nee, kunnen weer niet. Nee, wij kunnen weer niet. Nee, oh. Maar ze hebben al een team. Oh. Dan een heel sterk team van CFM daagt u uit... Om met een team dus mee te doen aan Raadje Plaatje bij Café 4. Dus dat is op zaterdag 30 januari misschien ook wel leuk. Omdat dat is, als je... Ja, dat is, dat is heel leuk. Je hoort heel kort een plaat. Dan moet je hem opschrijven. En er worden ook wat algemene vragen gesteld. per ja. ronde. Heel leuk is dat hoor. Ja, het is echt leuk. Ja, wij kunnen niet, maar... Goed, maakt oh. niet Raad je plaatje, morgenavond is de Muziek Westberg, Lorna Nardi en volgende week Raad je plaatje. En uh, ik ga on... nou nee, zal ik dat alvast zeggen? Nee, doe ik niet hoor, dat komt nog wel. Ja, dat komt nog. Oké, okay, vanaf 23 januari uh, zijn op maar liefst drie locaties in Zuid-Kermland tentoonstellingen te zien over het bijzondere veelzijdig, uh, omvangrijke en Vooral kleurrijke oeuvre van beeldenkunstenaar kunstenaar Hans Wiesman overleden in 1988. Zo presenteert het ABC architectuurcentrum een selectie monumentaal werk... dat Wiesman realiseerde in de wederopbouwperiode. Museum Haarlem laat een keur aan schilderijen van hem zien... met als thema muziek en carnaval. En bij het Zandvoortsmuseum wordt een uh, inkijkje gegeven in het leven van Wiesman. Leuk dus. De hot uh, club uh, De Frank. Dat is swing, gypsy, jazz, klasmer en nog veel meer. Van stevige ritmes tot heerlijk uh, relaxed. De band is regelmatig op radio en tv en is live te zien op alle, po allerlei podia in binnen- en buitenland. Van Jazzpodia tot wereldmuziekfestivals. En uh, zo speelde de ba band inmiddels drie keer al op het Noordzee Jazz Festival. Aanstaande zondag uh, is dat aanvang vijf uur in Strandpaviljoen Talassa aan de boulevard Barnaar. Strandafgang 18. Jawel. En dan uh, gaan we naar het weer gelopen. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, hadden we eerst nog opklaringen in de loop van de middag. Neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Mogelijk voorafgegaan gegaan door natte sneeuw. De temperatuur loopt langzaam op tot een graad of drie. En de wind uit zuid tot zuidwest is vrij krachtig tot hard aan zee. Vanavond een komende nacht trekt de regen weg. En wordt het vanuit het westen droog. De wind is zwak tot matig. En de temperatuur loopt in de loop van de nacht op... Naar een graad of zeven. Zaterdag wordt het vrij zonnig. Met een uh, matige uh, wind. En de temperatuur loopt dan op naar een graad of negen. En zondag wordt een bewolkte en vrij regenachtige dag. En met acht graden op de thermometer. Is het van winter geen sprake meer. Tot zover.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 Ja, alweer een stof uit je oren plaat. Uh, het gaat dus kennelijk over een parkeerplaats. Ja, maar ja. En dan zegt hij ook nog. Dan zegt hij ook nog dat hij een vampire is. Nou ja, ik vind het allemaal goed hoor. Me again. Lekker de plaat hoor. Ja. En uh, ja, dit is ons stand voor lunch. En uh, wij houden u natuurlijk ook op de hoogte van eventuele uh, mooi uitgekomen nieuwe dingen. En uh, dat is natuurlijk wel, uh, wel belangrijk. Uh, ja, ik ben persoonlijk geen fan van de man. Maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die wel fan van hem zijn. Uh, hij schrijft trouwens wel verschrikkelijk mooie liedjes. Ik hou alleen niet van zijn manier van zingen. Maar dat is, dat is persoonlijk. Dus uh, daar hoeft dus verder niks mee te doen. Maar hij schrijft wel te gekke nummers. Dat wel. En uh, vandaag is zijn nieuwe album uitgekomen. Precies vandaag dus. Het is Heet uh, van de Persen, zal ik maar zeggen. Uh, Land van Belofte heet de uh, CD, of heet het album. Want het zal ook wel op vinyl komen, neem ik aan zo. Maar uh, gewoon het album heet Land van Belofte. En dat is natuurlijk van Frank Boeijen. En van, die, uh, van dat nieuwe album van Frank Boeijen draaien we nu uh, Stad en Land. En dat is een duet met Stevie N. Reist de wereld rond, stad en land Dat moet zo zijn, dat gaat vanzelf Ik weet niet wat mij drijft Rusteloos, maar na verloop van tijd Vanlang ik naar huis, vanlang ik naar jou. Ik kom altijd weer terug bij jou. Ik kom altijd weer terug bij jou. Zelf weer terug bij jou. Luister naar muziek, de oude stem. Die ontdek iets nieuws in een lied van toe. In een lied van toe. Thank you. Of ze de heet de nieuwe, het nieuwe album van uh, Frank Boeien. En dit was een prachtig duet met Stevie N. En dat liedje dat heet Stad en Land. Ook Gries Meuwers is weer actief. Uh, ja, is hij wel eens niet actief, zou je bijna zeggen. Nou, hij is weer actief. Sterrenstof heet een nieuw album. En daar draaien we de titelsong van. Doe die samen met Nielsen. Je gappie leeft zoekt als een sappie Paulie, uh, ook al was mama altijd wappie Een goed begin is het halve werk Maar een goed begin is maar de helft uh, De tweede helft, maar ik behoef geen help Nielse die was elf, ik denk alles zelf Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv En ik lach in mezelf, want te slet en ik breng Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken Alle dikke zakken willen op me lijken de schuusje vergeet dat ik stap opzij. Ze wil een handtekening. Telescoop is er Ik kijk omhoog, mijn pupillen worden groot. De wereld is geplat ja. Op je bolle pips na. Een golf lengte afstand van je hemellichaam. Ze is van spek, tralieskassen. Oh, om kracht en je. Yeah. Oh, Los gebarsten toen ze naar me wachten Je kijkt terug in de tijd de oh, Als je naar de kei Ja ze is praktisch Internagel actief Story als ik overdrijf Zelfs als ik naar boven kijk Zelfs als ik korte ben Dan weet je dat ik ergens ben Dan ben ik alsnog In de lucht als sterrenstof And I lose so in the sky with diamonds on my neck diamonds on my neck I lose in the sky With diamonds on my neck diamonds on my neck Young zie alleen nog maar Jan. Geen centjes, geen peper, geen pan. Totdat hij uit het niets op tv kwam. Ineens dus zijn hele leven. Bam! Show's in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterrenstof, maar telt het nog dan? Hij wilde proeven van elke soort drank. Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang. En na een tijdje zat hij crazy in de pub. Toen uit de lucht kwam, vallen Lady Luke. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vrienden sinds zijn buik zeiden net tegen die drugs. Ik heb een motkaart in. Zesje op mijn bankje, stemklankje, Breng nog steeds brood op mijn plankje Soms denk ik terug aan mijn drankje. Met de sterren in de lucht en zeg de krankje. wereld is te plat ja. Op je bolen na? Een golven van engte, afstand. van je hemellichaam lichaam. Ze is van spek, taal en klassen oog. Oh, onaardse krachten, yeah, je losgepaste toen ze naar me lachten. Je kijkt terug in de tijd. Als je naar de na de ja, ze is Internal actief. Storm Sorry als ik over En de als ik overdag. als ik, ik naar Samen met Nielsen en een nieuw Cool Collective. On my neck, het is een liedje dat heet Sterrenstof. Ons nou, dan gaan we nog uh, een uh, prachtig uh, duet draaien van het uh, laatste album van Claudia de Brij. Uh, dit is echt mooi, Claudia de Brij samen met uh, Pascal Jacobsen. Ik onthoud van jou. Alle woorden en alle zinnen die je zegt. En alles wat je mij al die tijd hebt uitgelegd. En waarvan ik denk dat jij het toch weer vergeet. Maar ik doe iets en het is iets wat jij niets van weet. Want hoe je kijkt en hoe jij lacht. Als jij me vertelt... Wat je nu weer bedacht. Alles blijft me bij, en alles sla ik op. En ik hou je hier bij mij voor altijd in mijn kop. En ik onthoud, onthoud van jou. Al zo lang en het maakt me bang dat jij vergeet dat ik niet meer weet ik heb je zo lief neem mij niet voor lief ik onthoud onthoud van jou ik onthoud onthoud van jou ik onthoud onthoud van jou Als je dan straks echt niet meer weet Dat wij samen waren en mijn naam vergeet Dan zal ik je vertellen wat ik nu onthoud En ik, ik maak alles, alles net, net ietsje mooier mooie voor jou En ik onthoud, onthoud van jou Ik onthoud Pascal Jacobsen samen met Claudia de Breij. Nee, Het is een liedje van Claudia de Breij. Samen met Pascal Jacobsen. En uh, Pascal Jacobsen... die gaat... Uh, die gaat het theater in. hè, Met een, uh, met een uh, nieuwe show. Zonder bluf. Daar moet ik een voorproefje van kunnen zien. Nou, nou dankjewel Claudia. Geweldig. Uh, ik heb uh, een nieuwe... traditionele week afsluiter namens de heren op de vrijdag, ja ik vind dit, ja, zo'n mooie week afsluiter, want het is ons laatste week. here's Here is raccoon I slipped away like they were never there fun we had, en dat hadden we deze week look weer look at a picture in my hand and feel the memories return flying in from everywhere Yeah, the four up sunny boys, we made it home. Please know I never will forget all of the fun we had and how I never felt alone. to have Deze week die ons toekwam. Maar het was weer leuk drie dagen lang, stond voor de lust voor u te maken, dames en heren. Looking for all fun we had. En I mag u gewoon allemaal meezingen, handjes omhoog zo. The we Dit wordt onze traditionele week afsluiten hoor. Want een